Met het NOS -journaal. De vent kwam de familie met het bericht naar buiten dat de vrouw van 22 al drie maanden in Qatar in de gevangenis zit. Morgen behandelt een rechtbank haar zaak voor het eerst. Volgens haar advocaat is de kwestie met het zoeken van publiciteit onder de aandacht gebracht van de politiek. En dat was de bedoeling. Gisteren stelde de VVD kamervragen over de zaak. In het Grevelingemeer in Zeeland is het lichaam gevonden van de duiker... die sinds gisteren werd vermist. De man van 59 was samen met anderen bij de haven van Scharendijken... aan het duiken naar een wrak. Op zo'n 19 meter diepte raakte hij zijn buddy kwijt. Daarop sloegen de andere duikers alarm, Meldomroep omroep Zeeland. Tot laat in de avond werd door duikers en boten... van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij naar hem gezocht. Vanmorgen werd de zoektocht voortgezet met sono-apparatuur... en werd het lichaam van de man gevonden. Jochem Meijer en Tosca Mente hebben volgens de Nederlandse kinderboekenjury de beste kinderboeken geschreven in 2015. Ze kregen de prijzen uitgereikt in het kinderboekenmuseum in Den Haag. Cabaretier Jochem Meijer kreeg de prijs voor de Gorgels, zijn debuut als kinderboekenschrijver in de categorie 6 tot en met 9 jaar. Tosca Mente won in de categorie 10 tot en met 12 jaar. Zij kreeg de prijs voor haar boek Dummy de, de Mummy en de drums van Masuba. Bijna 25.000 kinderen tussen 6 en 12 jaar stemden dit jaar op hun favoriete boek. De piloten van EasyJet gaan dinsdag in staking. Tussen 6 uur morgens en 2 uur middags wordt er niet gevlogen vanaf Amsterdam. De piloten zijn boos over het uitblijven van een CAO. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers had al gedreigd met een sterking... als de onderhandelingen niet tot resultaat zouden leiden. Nu is besloten dat het dinsdag wordt gestaakt. Tientallen vluchten vanaf Schiphol zullen daardoor vertraging oplopen... of helemaal niet vertrekken... Het weer geregeld buien, misschien wat zon, temperatuur 17 tot 21 graden. Vanavond even droog, later opnieuw regen en ook morgen buien. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad wat drukt op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden Oost 6 kilometer. En daardoor ook op de A6 wat langzaam rijdend verkeer vanuit Almere. Op de A7 Den Oeverzaanstad bij Hoorn bij de werkzaamheden 3 kilometer. En de N200 Amsterdam Halfweg is dicht bij Halfweg na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En niemand die... Nee, nee, nee. Een nee. ouwe, <laughs> oude. inderdaad. Dat is waar, maar, hè? Ja, 15 miljoen mensen hier in uh, Nederland. Inmiddels zitten we alweer op 17 miljoen. Jawel. Tijd voor een nieuwe plaat. Tijd voor een nieuwe plaat, eh, Fleis mij <laughs> en inderdaad uh, Fleis mij en Fatijn, En uh, 15 miljoen mensen aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zondag. En wat gaan we in uur drie allemaal doen, Albertjan? Uh, terwijl om 4 uur de tweede helft is begonnen... en dan hebben we het over het EK uh, 2016, wat in Frankrijk verspeeld wordt. De tweede helft tussen Turkije en Kroatië is uh, om 4 uur begonnen. Tussenstand nog steeds 0 tegen 1. Volgen we voor u ook het, het komende drie kwartier... Uh, wat gaan we doen? Uiteraard het dier van de week vast uh, item rond de klok van half vijf. En hij luistert naar de naam Banjer. Het is een uh, driepotige Jack Russell terrier. Echt, de, als u die foto's zo zien. dat kan op, uh, op, de, uh, op de cfm, op de CfM Dan zegt hij van, nou, Banjer verdient een thuis. Op een veler verzoek, en met name voor Rom, uh, herhalen we het gedicht... wat we uh, enkele weken geleden lieten horen onder de gevoelige titel... Jij liet mij vallen. Ja, ja, dat wordt er weer één. Een. een tranentrekker van het eerste uur. Het gedicht van de dag, speciaal voor Ron. Jij liet mij vallen. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Om kwart over vier gaan we al vast een beetje vooruitkijken. Eerst even naar de kwalificatie. Dan naar wat ander Formule 1 nieuws. Tijdens ons blokje Pit Report om kwart over vier. Want om acht uur vanavond wordt die verreden. De Grand Prix van Canada op het circuit Jacques Villeneuve in Montreal... En wel in Canada met een vijfde startplek voor onze eigen Max. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. Het wordt weer een gezellig uurtje hier bij ZFM vanuit Zandvoort. En dat kijken, dat kan heel eenvoudig, hè. Gewoon eventjes achter je pc'tje gaan zitten. En dan eh, inklikken www.zfm-live.nl Kan je meekijken tijdens de derde laatste uur van Zandvoort op zondag... met nu Stevie Wander.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 Thank <laughs> ...wat oudere, wat belegere plaatjes... ...die vergeten we zeker niet voor je te draaien. Door de Steven Wander en Sir Duke. Ja, hij is vandaag jarig onze eigen Willem Bruijs nog Willem, van harte gefeliciteerd. En weet je waar hij zit nu? Nou, hij zit lekker in Parijs. Next it's Overleggen lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zij, de mijne, zijn. leek een mix van Duits, Cécile en Anouk. Oh, -oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij ze, Je suis Nederlander. Oh, je parle een petit peu français. En ik zei Willem, hè, op dit moment in Parijs. Met zijn meisje. Dat shit hem. Hè. Hmm. De stad der liefde. Hè? De stad der liefde, inderdaad. Oh, jongen, jongen, jongen. Het heeft zich weer heerlijk, daar nou, zin, pas op je hart. De Kenny B in Parijs speciaal voor Willem Bruist, geruid. DFM Race Radio, Pit Report. Ja, want vanavond gaat het los in Canada voor onze eigen Max verstappen. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de kwali is verlopen gisteravond. Ja, Allereerst even terug Was naar gisteravond om 7 uur. Om 7 uur <laughs> zoals wij dat keurig ook melden dat het om 8 uur zou beginnen. Dus Precies. Dus mocht u daardoor de kwali gemist hebben op tv, hierbij onze verontschuldigingen. Maar vanavond de race begint om 8 uur Nederlandse tijd. Dat we daar even uh, over eens zijn. Max Verstappen heeft zich als vijfde gekwalificeerd... voor de Grand Prix van Canada van vanavond. De Nederlander dronk door tot de derde, en drie, door, tot de derde van drie kwalificatiesessies... en streed daarin mee om de voorste plekken. Zijn tijd bleek uiteindelijk goed voor een vijfde startpositie... vlak achter Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton pakte pole position voor Mercedes. Voor zijn Mercedes-teamgenoot Nico Rosberg... en de Ferrari van Sebastian Vettel. Kimi Raikkonen, Valerie Bottas, Felipe Massa, Nico Hülkenberg en Fernando Alonso completeren de top 10. De coureurs in de top 8 zaten binnen 1 seconde. Dat is wel wat. De kwalificatietraining werd in Q2 even stilgelegd nadat Carlos Sainz, de Wall of Champions, bij de laatste bocht voor het lichte eind raakte met zijn Toro Rosso en uitviel. De Spanjaard kwam daardoor niet verder dan een zestiende tijd. Teamgenoot Daniel Fiat werd dertiende. In Q1 viel Rio Harianto van Manor uit met een klapband. Kevin Magnussen kon helemaal niet meer meedoen aan de kwalificatie... door een zware crash in de zaterdagochtendtraining. De Deen start zondag met een nieuw chassis vanuit de Pitsstraat. Nou, nu we het toch over die beruchte muur hebben voor het rechte eind in Canada. Oh, een paar millimeter werk, hè? Max verwacht de goede lijn in Canada door te kunnen trekken naar de race. Zijn goede prestatie tijdens de kwalificatie. Nogmaals, die hij als vijfde uh, uh, doorstond... En dus als vijfde start vanavond. Helemaal tevreden ben ik niet, reageerde Verstappen bij Ziggo Sport. Op zich ging het redelijk goed, we hadden wat veranderd aan de auto... en ik had iets te veel overstuur. Maar we staan er denk ik wel goed voor in de race. In de afgelopen Grand Prix van Monaco nogmaals, wie weet dat niet... eindigde de kwalificatie voor de Nederlander nog in de muur... net als de race in het Prinsendom. Het belangrijkste was om nu uit de muur te blijven en er goed bij te zitten. Dat is gelukt, denk ik, glimlachten de Verstappen in Canada. 16 zestiende achter de tijd van Lewis Hamilton is niet verkeerd. We hadden gehoopt er iets dichterbij te zitten... maar in de race zijn er nog veel kansen. Ik denk dat we misschien ook wat regen krijgen, dus dat helpt altijd. In tegenstelling tot uh, Max Verstappen is uh, Daniel Ricciardo uh, wat terughoudender... want hij denkt dat Red Bull een outsider is voor de winst in Canada... Daniel Ricciardo geeft Red Bull een kleine kans op de winst in de Grand Prix van Canada. De Mercedes en de Ferrari starten voor de bolides van de Australier en van Max. We zijn outsider voor de overwinning, al dus Ricciardo naar de kwalificatie van de Formule 1 race. De Red Bull-coureur vertrekt vanaf de vierde plek vlak voor teamgenoot Max. Dit weekend gaat verder wel goed. We staan slechts drie tienden van de kop af. In zijn snelste rondje raakte hij de beruchte Wall of Champions, de betonnen wand. Bij de eerste bocht waar Toro Rosso-coureur Carlos Sainz in Q2 tegen aankwam en uitviel. Ricciardo, ik gaf mijn best een grote kus. Toen dacht ik uh, gelijk aan Carlos: ik hoopte heel erg dat de wielen van aan mijn auto zouden blijven tot aan de finishlijn. We gaan het allemaal meemaken. Nog even de startopstelling. De, op verstart. start vanavond Lewis Hamilton. Gevolgd door zijn teamgenoot Nico Rosberg. En op een derde plek Sebastian Vettel en vier Rick Riardo. Vijf Verstappen. Kimi Raikkonen vinden we terug op plaats 6. En even verder kijken, de, even kijken, Carlos Sainz op plek 15. En dan ook Fiat op plaats 16 vanavond 8 uur live op de diverse sportkanalen te bekijken. Tot zover deze pit reports bij CFM. Eén aanvulling nog. Ja, onze eigen Max zegt van... Uh, watch out, even rustig aan met mij. Het is pas de derde race, hè, voor Red Bull. Knap. Ja.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 Everywhere I look From last figure's done right here Under your dresser Right by your ear. It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than a slow-going fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight The shadow it grows And takes the death away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 We're hanging on to Van Shaka Khan in één Inderdaad, de uitvoering van Felix. Gevolgd door deze van die FNU. Dat was fate Outlines. Lines. Ja, stond in de Pit Reports. Maar ja, er gebeurt zoveel rondom de Autosport, dat we toch nog even een pit reportje hebben ingelast. Ja, allereerst nog even, even een overzichtje van de tussenstand in het WK. Dat is ook altijd wel even leuk om te weten. Op een zesde plaats vinden we daar Max Verstappen met 38 punten. Leider is momenteel nog Nico Rosbergen -Ros met 106 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton met 82, Daniel Ricciardo met 66... Kimi Räikkönen op 4 met 61 en Sebastian Vettel op 60. En Max dus op een verdienstelijke zesde plek met 38. Uh, dit is ook wel even interessant voor de directie van het circuitpark Zandvoort... Want er zijn onderhandelingen gaande om de Formule 1 Grand Prix naar Las Vegas te halen. Een Formule 1 Grand Prix in Las Vegas lijkt een stap dichterbij. Er is al een mogelijke stratensipie ontworpen... en een groot deel van de benodigde financiering lijkt binnen. Ik kom daar zo nog even op terug. In april stelde Formule 1 op Bernie Ecclestone al dat er gesprekken liepen... over een Grand Prix in het befaamde Gokstad. De BBC meldt nu dat er stappen zijn gezet die zijn gezet zijn die de haalbaarheid van zo'n evenement vergroten. Zo zijn er al een mogelijk een circuit uitgestippeld, zoals gezegd... dat door de straten van Las Vegas voert. Langs de bekende strip de diverse casinos. Dat zegt een medewerker van Herman Tickel... de vaste banenontwerper van de Formule 1. Er is zeker 150 miljoen dollar nodig... om deze Grand Prix te kunnen organiseren. Maar het grootste deel daarvan is volgens de Amerikaanse ondernemer Farid Shivdafar binnen op basis van een principeakkoord met een Chinees conglomeraat. Er worden nog wel andere partijen gezocht om de begroting rond te krijgen... waaronder de staat Nevada. De gouverneur heeft naar verluid uh, Eccostone al aangeschreven... om zijn interesse in een Grand Prix aan te geven. Chitvar stelt uh, dat de eerste editie van een Grand Prix in 2018 haalbaar is... of mogelijk zelfs al in 2017... Voor een slordige 150 miljoen dollar kan je zoiets organiseren. Ping, ping, ping, ping. <laughs> <Stopt> Oké, <Okay>. zover. <laughs> nou ja, dus uh, Sanford uh, moet toch nog even wachten, denk ik. Yo, even een moment van rust. Zo op de zondagmiddag. Ja. Weer is uit de kasgaal. van Forner. En I wanna know what love is. Ik've take a little time. A little time to think things over.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 Zo, so, een moment van rust op de zondagmiddag. Je de foreigner en I want you know what love is. Twee minuten overal vijf voordat we het dier van de week deze week banjeren gaan doen. Gaan we nog even kijken naar de tussenstand met nog ruim een kwartier te spelen. De wedstrijd tussen Turkije en Kroatië. Daar staat het nog steeds 0 tegen 1. En dan gaan we nu banjeren. Heel goed, uh, het dier van de week. Banjer, eh, Banjer is een Jack Russell Terrier, gecastreerd, reu van 8,5 jaar oud. Dat zou je zeker niet zeggen, want hij rent als een jonge hond in het rond. En rennen kan hij goed, ondanks het feit dat hij een voorpootje mist. Eigenlijk is hij gewoon helemaal perfect. Hij kan, wanneer hij gewend is, alleen thuis zijn, is sociaal met andere honden... luistert goed, is lief voor kinderen, heeft veel reiservaring... zowel met de auto als met de fiets, maar ook heeft hij de nodige vlieguren al gemaakt en heeft veel plezier in het spelen met een balletje. Oké, okay, een kleine imperfectie. Hij is erg onaardig geweest tegen zijn hondenvriendje, tegen zijn hondvriendje... waarmee in hij in huis woonde... omdat hij dacht dat er iets eetbaars op de grond lag... en dat een voorval vooral niet wilde delen. Om die reden lijkt het, eh, het dierethuis beter... om Banja niet te plaatsen in een huis... waar andere honden of katten wonen. Katten vindt hij sowieso stom. Daar moet hij je gewoon op jagen, vindt hij. Kortom... Ja. Het dierentehuis begrijpt absoluut niet waarom Banje nog in het tehuis zit. Als u denkt dat u de juiste plek heeft voor Banje, kunt u daar verandering in brengen. Wilt u weten welke andere honden of katten wij in het dierenasiel hebben? Ga dan naar de website www.dierentehuiskermeland.nl En daar verblijft natuurlijk ook Banjer op dit moment. Het dierentehuis, het dierentehuis is geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur. En het telefoonnummer is 571-3888. 571-3888. En het is gevestigd aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Want ook Banjer verdient zeker een thuis. Zo is het maar net al, bejaan, dus ga voor Banjer of de andere leuke dieren... naar het kenmer Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. We gaan op naar het gedicht van de dag. Jij liet me vallen. zo'n heerlijke gauw houden. deze van de Eurythics. En sisters are doing it for themselves. Ja, nog steeds 0-1, hè, daar op het scorebord, Albert-Jan. Met nog 10 minuten te gaan, tussen dan Turkije, Kroatië, nog steeds 0 tegen 1. Okay. Uh, en ik maak u even attent op de andere wedstrijden die nog uh, op het programma staan vandaag. Allereerst hebben we dan om 6 uur Polen uh, ontvangt uh, Noord-Ierland in groep C. En om 9 uur de Klapper van de dag. Duitsland ontvangt de Oekraïne ook in groep C. Ja, en dan krijg je inderdaad uh, mensen die uh, reageren. Ja, vanavond Grand Prix hè, om uh, 8 uur. Voetbalwedstrijd om 9 uur. Wat gaat er opgezet worden in de diverse etablissementen? Het is eventjes afwachten wat dat betreft. Wordt het voetbal of wordt het Grand Prix Formule 1 van Canada? die ontbreken een klein beetje hè, bij deze plaats. Klopt ook, want het is de mono-versie. Je hoorde de zingel van de Rolling Stones en Paint It Black. Ja, zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. En het is weer een tranen-trek aan eerste klas. Het gedicht Jij liet me vallen, speciaal even voor uh, Ron en uh, Jimmy. Gaan we uh, zo dadelijk op herhaling doen, maar eerst Linda-Louis. Oh, oh, De sound of the 80's, hè, dit. Joh, de, de single van Linda Lewis, de 12 Inch, zoals dat zo mooi heet. En dat was uh, Class Style. Inmiddels uh, 14 minuten voor 5 uur geworden. Ja, we gaan hem weer doen, hè. Het gedicht van de dag. En vandaag uh, speciaal voor uh, onze uh, Amsterdamse vrienden Ron en Jimmy. Het gedicht van de dag heet Jij liet me vallen. Ik zag je daar lopen, jij was alleen Jouw trots was niet meer jouw ding Mijn mond viel open, het voelde meteen Dat het niet goed ging met jou ging Jij was altijd diegene die droomde en lonkte Alles, alles liet je zien wat je had Zag dat geluk te lang naar je lonkte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 dat jij, jij niet voor mij koos. Om jou te vragen hoe het nu gaat... weet dat het mij nog pijn zou doen. Ik moet je laten, omdat dit nergens op slaat. Al had wat je deed geen fatsoen. Jij was altijd diegene die droomde en pronkte. Schoonheid is enkel wat jij bezat.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 Jij, jij liet mij vallen, wou meer van het leven. Maar zie ik je daar nu staan, maakt het me nog steeds boos... dat jij, jij niet voor mij koos. Ik dacht, ik dacht dat het heel anders, heel anders zou gaan. Deze woorden, deze woorden die niet lallen. Maar jij, jij liet mij vallen...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 Zij jij die woorden dat je meer had verdiend? jij weer me vallen, van meer van het leven. Maar zie ik je daar nu staan. Maakt het me boos dat je niet voor me koos. Dacht dat het heel anders zou gaan. Om jou te vragen hoe het nu gaat.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 in de puree dat het slecht met begin, daar zat je niet mee zonder blikken of blozen. Zo uitgekiend. zei hij die woorden dat je meer had verdiend. jij lief me vallen van meer van het leven. Maar zie ik je daar nu staan, maak het me boos dat je niet voor me koos. dacht al in lang. Doe maar lekker mee hoor, almoetje. <tieden> <tieden> www.cfm-live.nl Kan je live meekijken in de studio van CFM Zandvoort. Na het gedicht van de dag. Hoor je met het plaatje wat hoorde echt bij het gedicht van de dag? Tina Martin en jij liet mij vallen. Nou, nu we toch bezig zijn. Hè? Nou, dan gooien we er nog eentje in. Hier is uh, René Schuurmans.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 Er is een uh, Hollands kwartiertje bij ZFM. Uh, Zou je het levensmotto kunnen zijn, hè? Ja, precies. Later Sonny Harts, Jordan, de ziel van René Schuurmans. Het zit er alweer op in de pop voor ons. Wat ja, een, wat een eh, middag weer. Wat hè? een middag weer, gezellige middag. voort op zondag. Ja, ja zojuist uh, de wedstrijd geëindigd Turkije tegen Kroatië. Daar is het 0-1 gebleven. Verlies dus voor de Turken. Klopt, en uh, nou, we gaan ons opmaken naar of om vijf uur de finale van het w, uh, WK... nee, de Masters Championship in Hamburg... tussen Nederland en uh, de... wat was het ook weer? Uh, Amerika, USA. USA. En dan hebben we het over beachvolleybal. Zes uur wederom EK uh, uh, voetbal. En om negen uur wederom weer EK voetbal, namelijk uh, Duitsland. De klapper van de dag. En is er om acht uur ook iets? En voor, om acht uur natuurlijk voor de racefans geen, uh, geen, geen discussie mogelijk... Om 7 uur zou ik hem al aanzetten met de voorbeschouwing. En dan om 8 uur de grote prijs van Canada met Max Verstappen. Vanaf een vijfde plek. Zo is dat. En wij zijn er zaterdag weer met Sandvoort op... Zaterdag. Dat <lacht> heel goed. Ja, moest even denken. Was en even dan denken. zondag neemt ander het weer over wat betreft dit programma. Sandvoort op zondag. Wij zeggen fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag. Tot volgende week. Doei doei.